NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Diode de Graaf. De coach van de Gouden Dames zit naast mij. En dan heb ik het over de Japanse dames die gisteren dus goud wonnen. Johan de Wit. En we hebben een prachtige reportage over toch een van, van, een van mijn helden, Shawnee Davis. Maar nu eerst een andere held: Jan van der Putten.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 Advocaat Benedicte de Fiek deed namens een longkankerpatiënt... aangifte tegen de producenten... omdat die sigaretten doelbewust verslavend zouden hebben gemaakt. Later sloten meerdere organisaties van artsen en ziekenhuizen zich daarbij aan. Advocaat Fiek laat weten dat ze naar het gerechtshof in Den Haag stapt... om alsnog vervolging af te dwingen. Reculé, pour mieux sauter. Dat betekent dat je een stapje terug doet... om die prachtige, mooie uiteindelijk geweldig winnende sprong te kunnen maken... naar het uiteindelijke doel. En dat is de tabaksproducenten daar krijgen waar ze horen. Enkele tientallen werknemers van het kolenoverslagbedrijf Emo... hebben een actie gevoerd in het stadhuis van Rotterdam. Ze willen dat er een compensatieregeling komt... nu de kans bestaat dat de kolenoverslag wordt verminderd. In de gemeenteraad wordt daar vandaag over de overslag gedebatteerd. De meerderheid van de partijen wil minder overslag... vanwege het klimaatakkoord. De werknemers van Emo zijn bang voor hun baan... en willen een compensatieregeling. Volgens vakbond FNV is voor afvloeiing en herscholing van havenwerkers... zo'n 600 miljoen euro nodig. Voor het eerst is de wereldwijde verkoop van smartphones gedaald, zegt onderzoeksbureau Gartner. Over heel het jaar was er nog een groei van 3%, maar het laatste kwartaal was er een daling van 5%. Shorttrekse Suzanne Schulting heeft Olympisch goud veroverd op de 1000 meter. Ze is de eerste die voor Nederland Olympisch goud in het shorttrek behaalt. Het wordt midden volgende week erg koud. Volgens Weerplaza kan het s'nachts 10 graden vriezen. En ook overdag vriest het dan. Volgens het Weerbureau kwam dat niet eerder voor aan het eind van februari. <middels> Nederland discrimineert als het gaat om belastingregels... tussen moeder- en dochterbedrijven. Dat is een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Een Nederlands moederbedrijf, dat geld leende aan een dochterbedrijf in Nederland... mocht tot nu toe de betaalde rente aftrekken van de winst... zegt economieredacteur Nick Wouters. Er werd veel gebruik van gemaakt en de angst is nu... dat heel veel buitenlandse bedrijven gaan, uh, zich hier gaan vestigen... en daar ook gebruik van gaan maken, omdat ze zeggen... ja we hebben ook dochterbedrijven in het buitenland. En door deze uitspraak kan de Nederlandse overheid rekenen... op een tegenvaller van minimaal 400 miljoen euro. Zuivelconcern friesland Campina heeft flink minder winst gemaakt. Dat kwam onder meer door de hoge koers van de euro. Dat maakt de Nederlandse zuivelproducten duurder om te exporteren. De winst daalde met ruim 37 procent tot 227 miljoen euro. Het bedrijf werd wel geholpen door de stijgende rom- en boterprijs. De omzet steeg met 10 procent. En het weer vrij zonnig en droog. Alleen in het noorden wat meer bewolking. Morgen in het weekeinde en, uh, en in het weekende een snijdende oostenwind. Op de meeste plaatsen is er zon. In het midden van volgende week kan het s'nachts dus 10 graden gaan vriezen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A15 Rotterdam-Europort... bij de Botlektunnel 3 kilometer. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Ook 10 minuten op onthoud op de A27 van Breda naar Gorkum bij Werkendam. Het heeft te maken met een ongeluk en daardoor is de andere kant op... op de A27 bij Werkendam de rechterrijstrook nog dicht. Daar is de vertraging meer dan een uur vanaf Lexmond... en kun je dus beter omrijden via Den Bosch.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 Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl slash agile. Boek nu op zeetours.nl uw Noorse cruise met Holland-Amerika-lijn. Met vertrek vanuit Nederland. Al vanaf 999 euro per persoon. NTO Radio 1. Radio Olympia. Ik ben Radio Olympia rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea met Patrick Lodiers en Dionne de Graaf. Bijzonder goedemiddag. En het was echt een bijzonder goede middag, zeg. Ja, dat is. Suzanne zeggen. Schulting, gewoon goud bij short track 1000 meter. Ja, het was fantastisch. Maar goed, gisteren was er ook goud voor. Juist voor Johan de Wit. 24 uur geleden stond hij hier in de gangneung Oval met tranen in zijn ogen. Nu zit hij hier aan tafel. Johan de Wit. Zijn vrouwen veroverden gisteren het goud op de ploegachtervolging. En hoe hoog zal de hartslag zijn van Johan de Wit?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 Bij de Goeie 1500 meter was het Irene Wiest die bij de Takagi team. af uh, wist te troeven. Nu is het weer Japan versus Nederland. Twee toonaangevende landen. Nederland in tweede positie. Maar het oh, en daar oh, komt, oh, komt oh, inderdaad, je hebt gelijk Erben. Daar gaat Japan oh. terug. Vijfhonderdste van een seconde verschil. Erben Wenemars die uh, ziet weer de zenuwen toenemen. Ook, ook bij Nederland. De bel klinkt voor de laatste ronde. De Japanse dames. Gaan zij hier dan Nederland ook verslaan. Nog een halve ronde en oh, het gaat mis. Nederland valt stil. Het verschil...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 Zo, Johan de Wit. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Uh, Sebastian Timmerman ja. vroeg het meteen al in zijn commentaar. Hoe hoog zou de hartslag van Johan de Wit zijn op dit moment? Hoe hoog was de hartslag? Nou, als ik het zo terugluister, dan uh, is hij bijna net zo, hard, uh, net zo hoog als gisteren, denk ik. Ja. Ik, uh, ik zou het niet weten, maar... Uh geloof me dat, uh, dat die hartslag vrij hoog was. Hoe was het om dit weer terug te luisteren... terwijl je dat ook weer uitkijkt op die ja, baan... waar het gisteren allemaal uh, zich afspeelde? Ja, het is, het is heel bijzonder. Uh, uh, Olympisch goud is wat je... waar je eigenlijk als sporter van droomt. Waar je, waar je alles voor doet. Uh, als coach kun je daar eigenlijk alleen maar bij helpen. En uh, drie jaar geleden ben ik in dit project eigenlijk gestapt. Ja. En ja, en dan... En dan eindig je dat project eigenlijk met Olympisch Goud... en, en eigenlijk de, de stip aan de horizon. Dat is, ja, dat is bizar uh, leuk. Je bent net terug uit de bergen. Daar uh, hebben de vrouwen het goud omgehangen gekregen. Hoe was het? Nou, het was heel erg koud. <laughs> maar... Uh... Ja, het was, het was uh, fantastisch om te zien. Ze waren zo blij. En uh, ook, uh, ook de andere, de Nederlandse dames en de Amerikaanse dames. Iedereen was blij en het, het, is, het is heel leuk om te zien. Waar, stond jij, waar sta jij dan als coach eigenlijk bij dat, uh, op Metal plaza Ik, ben, ik stond uh, met mijn vrouw en mijn zoon gewoon lekker tussen het publiek. Heb je dan nog ja. oogcontact met ze of, of werd het nee, zo niet? Nee, nee. Ik, ik weet niet eens of ze wel wisten dat ik er was. Op dat moment. Achteraf heb ik ze wel even gezien. Maar uh, ja, ik, ik, ik vind het gewoon mooi. Ik, ik... Maar wordt het succes wel met jou gedeeld dan? Als ja, ze niet absoluut. eens weten of jij er wel was. Nou, ik heb, ze, ik heb de vier gouden medailles even om mijn nek gehad. Dus het wordt zeker wel uh, gedeeld. Ze zijn me heel dankbaar. En uh, ja, dat, dat, dat doen ze wel. Voelt het, voelt het ook echt als jouw succes nu voor jou? Ja. Ja? Absoluut, ja. Ja, ja want... want ja, drie, vier jaar geleden reden deze nou, ja, had je tegen ze kunnen zeggen van... jullie gaan een gouden medaille winnen en dan zou iedereen je uitlachen. Ja, je bent begonnen met die vrouwen die, die niet eens World Cups reden, Ja. Ja, Miyota die reed drie jaar geleden... ja die had moeite om onder de 1 minuut 20 te schaatsen op de 1000 meter. Ja. En nu reed ze 1.13.9. Wat heb je met ze gedaan? Ja, gewoon heel hard getraind. Ja, maar wat geef je ze mee? Wat was, het, wat was nou echt de grote slag die jij kon maken bij deze dames? Nou, wat je wel ziet in de, cultuur, de Japanse cultuur, de Oosterse cultuur... is dat, er, dat er, ze zijn heel nederig heel, uh, ja, zijn. Ze, ze, ze, ze treden niet graag op de voorgrond. En in topsport is dat eigenlijk, ja, moet je dat juist wel hebben. Dan moet je juist wel voorop willen staan. moet je, moet je bovenop willen staan. Ja. En uh, dat, is, dat zijn wel dingen waar ik... Er constant mee bezig ben. Ze, ze moeten elkaar verslaan, ze moeten anderen verslaan, ze moeten betere testen doen. Ze moeten, ja, constant krijgen ze van mij feedback waarop ze kunnen zien of ze beter worden. En ook beter dan een ander. En dat begint nu zeg maar, wel te komen, dat ze anderen gewoon willen verslaan, beter willen zijn. Dat hadden ze niet, dat gevoel hadden ze niet. Nou, ik had, ik had het idee dat ze het ook wel prima vonden als een ander won. Ja. ja. Ja. Maar dat is wel grappig, want uh, ik zag jou gisteren ook uh, in het café... en nu ook weer, weet je wel. De, je ben, jij bent zelf ook heel rustig, heel timide en zo. Hoe zet jij die vrouwen aan om eager te worden? Nou, het, uh, kijk, als ze, dat, als ze dat zelf willen, hè, dat, dat, dat zie je ook wel... Uh, dan kunnen ze bijvoorbeeld fouten maken. Uh, Mio Takaki op de 1500 meter, die, die reed eigenlijk nog niet zo'n hele goede rit. Dat kwam een beetje door spanning. Maar ik weet dat ze wel volgaat. Ja, dan... dan uh, dan, dan spreek je erover en dan, dan ga je dat uh, proberen beter te maken de volgende keer. Maar als ze hun best niet doen, dan hebben ze mij een verkeerde. Ja? Dan word je kwaad? Ja, nou, het moet, ze moeten echt met hun hart dit willen. En als ze dat niet willen, hè, als ze tegen mij zeggen van... Ja, maar ik probeer het wel, hoor. Nou, dan hebben ze mij echt een verkeerde. Ik, ik kan me jou helemaal niet kwaad voorstellen. Nou ja... <lacht> Ja, ja, vraag naar Wat de rijders. <laughs> dan, uh, dan zullen ze wel aangeven dat ik af en toe wel, uh, wel heel boos ben, ja. ja. Sta je dan te schreeuwen? Ja. Oh ja? Ja, ja. Ja, dat, ik herken mezelf dan ook niet helemaal terug, hoor. Want uh, dat zit ook niet helemaal in mijn aard. Alleen, ik, ik geef er zelf zoveel voor en ik wil dit zo graag... dat als ik merk dat anderen het niet zo graag willen... dan, uh, dan ja, er knapt er iets bij me. Ja, het was gisteren een fantastische wedstrijd. Echt, het, wat, wat een spanning Japan tegen Nederland. Uiteindelijk won jij. Wat hebben de Nederlanders niet goed gedaan in jouw ogen? Waarom hebben ze niet gewonnen en jij wel? Nou, het gekke is dat ik in de, in de Nederlandse pers eigenlijk constant word gevraagd naar de Nederlandse rit. En weet je, <laughs> ik, ik heb me eigenlijk uh, voornamelijk echt geconcentreerd op ons. En ik, uh, ik zit hier omdat wij hebben gewonnen. En uh, dat is, wat, wat Nederland doet, dat moet ze zelf doen. Nou, hebben. gisteravond in het café had je toch nog een aantal tips. Ja, maar dan heb je een biertje gedronken. <lacht> dat, je, dat, dat snap je <lacht> toch wel, Patrick? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou, ja, maar kom op! <lacht> uh, nou, wat, ik, wat ik heb gelezen is dat er, dat er uh, niet zoveel getraind wordt... en dat mensen hun eigen pad kiezen. Ja, dan, dan neem je eigenlijk het onderdeel niet serieus genoeg, denk ik. En daar zit misschien nog wel uh, wat winst voor in Nederland. Ja, dat, heb, dat is eigenlijk het verhaal door de jaren heen. Hè? Dat Nederland het niet serieus genoeg neemt. Nou hebben ze het vier jaar geleden wel serieus genomen. Toen kwam er ook twee keer goud. Hoe komt dat toch? Want ze vinden het wel belangrijk. Hebben we het toch weer over Nederland met jou? Dit was de laatste vraag <laughs> over Nederland. Daarna alleen nog maar over Japan. Nou, <laughs> Nederland heeft fantastische schaatsers en schaatsers. En individueel zijn ze zo goed dat ja. ze... Dat ze dat heeft Kramer volgens mij ook uh, laatst gezegd... dat ze er gewoon mee wegkwamen. Ze, ze hoefden er niet zoveel op te trainen, want ze wonnen toch wel. En nu heb je landen die er heel veel uh, voor trainen, heel veel voor doen... het echt serieus nemen, het samenschaatsen. En dan zie je bijvoorbeeld de Noren bij de Heren, uh, Nieuw-Zeelanders. Nieuw-Zeeland Nieuw heeft niet eens een ijsbaan. Ja. Zo mooi ja, dat tijd, is toch ja. bizar. Ja. Uh, Italianen, ook onze ploeg, wij zijn vijfde geworden met de mannen. Ja, we zitten ook vrij dicht bij uh, de tijden die Nederland rijdt. Ja. Ja. Maar ah. hoe wordt dit ontvangen in Japan? Jouw gouden medaille met de dames? Nou, ik, ik, ja, het is een beetje lastig voor mij om te zeggen. Uh, ik ga het meemaken. Maar wat ik heb uh, uh, gehoord is dat de wedstrijd door 40 uh, uh, De kijkcijfers waren 40 Dus 40 van de, van de bevolking was aan het kijken... En dat is in Nederland. Uh, of uh, Japan heeft 127 miljoen inwoners. Nou oh, ja. Dus het is wel. Er zijn wel aardig wat mensen die ernaar ja, hebben gekeken. Aardig wat mensen, dat is dan echt een hele Nederlandse opmerking. Ja, het zijn wel aardig wat mensen. Jij kan niet meer normaal over straat daar. Nee, denk maar jij bent je. de keizer van Japan? Ja, ja mijn zoontje. <laughs> mijn zoontje, zeven maanden. Die werd dus uh, vorige week die werd herkend in Tokyo. Moos, in Moos, de Wit. Moos, de Wit werd herkend. Dat, dat kun je je toch niet voorstellen. Ja, nee, er gaat nog wat ja. gebeuren. Ja. Zijn er ook van die huldigingen zoals wij die kennen in, in Nederland? Is, is dat Na Rio, Rio uh, uh, was er een huldiging uh, in Tokio. Uh, daar da waren de sporters die, zaten, die, die stonden in zo'n open bus. Uh, die stonden bovenin. En die, uh, die gingen door Tokio heen. En daar, daar waren echt uh, heel, heel veel mensen. Nou, stel voor dat dat nu ook gebeurt met deze gouden schaatsploeg. Nou, weten we weten al dus dat jij behoorlijk kwaad kan worden hè? als mensen niet hard trainen. Maar kan jij ook helemaal los en uitbundig dit succes gaan vieren... als je straks door een open bus door Tokio wordt gereden? Nou, dan denk ik dat ik een beetje in het midden ga staan. en Dan, uh, dan ga ik gewoon lekker genieten. En dat, dat vind ik ook mooi. Ik hoef niet zozeer op de voorgrond. Ik wil gewoon mijn werk goed doen. En uh, Als je me op het ijs zag uh, gisteren, na de wedstrijden... dat hebben jullie volgens mij gezien... Ja, dan zag je iemand die, uh, die bizar gelukkig was. Ja, dit, dit hele traject eindigt nu met goud hè? En dat lijkt natuurlijk allemaal heel erg mooi. Maar volgens mij is het ook best zwaar geweest. Uh, je gaat vanuit Nederland naar Japan. Dat is een groot cultuurverschil. Je hebt veel meegemaakt in de afgelopen drie jaar. Hoe kijk je daar terug op die periode? Is ja, het zwaar geweest ook? Ja, het is heel zwaar geweest. Uh, vooral in de maanden dat je daar zit. En uh, de eerste twee jaar uh, was mijn vrouw ook niet uh, mee. Nee. Uh, dan ging ik af en toe terug naar Nederland en zei af en toe naar Japan. En dan zit je af en toe in maanden in de zomer, heb je maar geen wedstrijden. Uh, ja, leuk aan schaatsen vind ik de wedstrijden. Dus dan heb je de hele tijd geen wedstrijden en je bent eigenlijk alleen maar aan het trainen. Ja, dan ben je op een gegeven moment dan ben je wel klaar mee. En, uh, Daarnaast hebben wij ook privé wat moeilijkheden gehad. Uh, mijn moeder is overleden. Uh, ja, veel ziektes uh, in de familie. En, ja, dat, dat zijn nog wel momenten. Dan zit je, Dan zit je ver weg. in je appartementje met je, met je prachtige baan en je mooie schaatsjes. Ja. Dan is het wel verpittig, ja. En jouw zoontje, die zit ook in Nederland, hè? Nee, die, die is in Japan geboren. Ja. En die, uh, die zijn nu hier. En die zijn eigenlijk alleen maar in Japan geweest. Okay. Dus hij, hij, hij, ik denk dat als hij naar Nederland gaat... dat het voor hem, uh, al die mensen met normale ogen... <laughs> dat is helemaal gek, denk ik. Ja. ja. Uh, Johan, ik zat even terug te denken aan... ik denk dat het misschien een jaar geleden is... dat wij elkaar wat uitgebreider spraken in Berlijn... Hè, bij uh, een wereldbeker. Had jij toen het gevoel... je wist waar je naartoe aan het werken was natuurlijk. Mm -hmm. Maar had jij het echt het voordat... Het Volste vertrouwen dat dit eruit zou komen? Nou, uh, dat vind ik een hele goede vraag. Uh, ik heb eigenlijk constant de drive gehad van als anderen het kunnen, dan kunnen wij het ook. En dus het heeft niet zozeer met te maken met van dat ik heb gekeken van, nou gaan we het wel redden. Het is meer dat ik denk dat ik eigenlijk constant heb gehad van Oh, we, moeten, we zijn dus nog niet snel genoeg, dus we moeten harder. Ja. Dus we moeten sneller in de training. Dus we moeten meer van dit. Dus we moeten meer van dat. Eigenlijk constant ben ik aan het analyseren waar we beter moeten worden. Ja. En zit er nog recht in? Ga je nog verder? Worden ze nog beter? Nou, mijn contract loopt af. Uh, we zijn wel in gesprek om, uh, om weer verder te gaan. Wat wil je? En dat, uh, ja, ik zou graag verder willen. Dus... Uh, dus ik denk dat we daar ook ja, wel. De onderhandelingsposities best sterk worden. <lacht> ja. ja, dit moet je ook, <lacht> ook niet vertellen <lacht> tegen de Japanse bond. <lacht> nee, maar, uh, ja, dat weten ze al. Uh, uh, maar er moet gewoon structureel, beleidsmatig, moet er heel veel veranderen in Japan. En dat zijn wel dingen waar ik voor ga kiezen. He, als, uh, als de Japanse, Japanse bond uiteindelijk zegt van... Uh, nou, we willen eigenlijk alleen jou gaan ondersteunen. Uh, we willen verder uh, geen uh, opleiding gaan aanbieden voor coaches. Want dat is er helemaal niet. Uh, ja, ja, je krijgt uh, een zak met geld en schaatsers en uh, zoek maar uit. Dan denk ik niet dat ik het doe. Want dat, ik, ik wil zeg maar wel dat wij, uh, net als in Nederland... dat we structureel iets neer gaan zetten. Want anders is het een, een lucky shot geweest. Ja. Lijkt mij een prachtig project en ik hoop dat jij die kar gaat trekken. Johan de Wit, ja, nogmaals van harte gefeliciteerd met die gouden medaille voor uh, de Japanse dames. En uh, ja, echt een uitstekende, uh, uitstekende coachingsprestatie. Dankjewel. Dankjewel Johan. Graag gedaan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 is Olympisch kampioen. Olympisch kampioen al die 1000 meter is Suzanne Schulting. Dit is niet te geloven. Wat doet ze nu, zeg? Susanne Schulting. Aan het einde van het toernooi. Dit is het uh, commentaar van uh, Sebastian Timmerman en uh, Sanne van Kerkhoff worden we ook. Nu zitten hier onze shorttrack analisten van televisie, C.S. Juffermans en Niels Kerstold. Jullie hebben een sprintje getrokken. Nou ja, vanaf de shorttrack hall hier naartoe. Um, ja, de verbazing in de stem van uh, Sebastian Timmerman. Had jij dat ook, steeds? Nou, ja. Ik had nooit verwacht dat ze Olympisch kampioen zou worden. Maar het is wel zo dat we van tevoren wel hadden gezegd... van Suzanne moet een aantal dingen doen. Een daarvan is, zorg dat je voor de Italiaanse en de Canadezen zit. De Koreaanse meiden komen van achter. Die moeten twee, drie dik. Nou, in zo'n race ga je dan iemand raken. Een dan, zit dan heel dichtbij... Nou, Dat gebeurt allemaal, maar zij rijdt ook nog even die twee andere meiden naar huis. En op wat van manier. Het was fenomenaal. Ik heb haar nog nooit zo goed zien rijden. Ze reed ook hard, hè? Ja, en ik, ik heb natuurlijk ook hier al een paar keer heel erg hoog opgegeven. Nou, in de trainingen, ze rijdt hard, het is niet normaal. En waarop jullie dan zeiden van ja, maar ja, we zien er zo weinig van terug. Vandaag viel alles op zijn plek. Het was fenomenaal. Niels, hoe uh, reageerde jij op uh, uh, dit goud? Heel ben... rustig, denk ik, hè? Beetje schor, maar uh, <laughs> ah, dit is gewoon bizar. Deze dag. Wat zeg je? Dat kan ik oh. ook wel vertellen. Ja, Jeroen Jeroen Stomphorst Stomphorst is, ook is ook aangeschoven. Ja, ik wilde Jeroen eigenlijk alleen stomp. meeluisteren. Maar ik stond ernaast. Ik, eh, ik moest hem, we hebben hier bij het shorttrack hebben we ook van die hekjes zoals hier. Ja. En het is alleen ik een tikje hoger. Beneden. En uh, <laughs> nou, hij, ging, uh, hij, hij lag er bijna overheen. Het was niet normaal. Ja, alles kwam los. Nee, maar dat is historisch. Weet je wat ik zo mooi vind aan deze dag? Dat er dus nu Olympisch goud is gewonnen. Dat er vier shorttrack medailles uh, zijn gewonnen. En ja, van de 17, dat is toch een kwart. En uh, dat is voor het eerst ooit. Ja, precies. Het is gewoon voor het hele short track is het ook ja, fantastisch, het is, he? nou, het, is, het is niet normaal, de, de, de, Er wordt al een, een jaar of tien echt in de short track sport uh, geïnvesteerd door de KNSB, door het NEC NSF. En dat je dan nu op zo'n manier deze resultaten binnen kan halen is fantastisch. Maar ik moet wel zeggen, de drie voorgaande medailles waren allemaal mooi. Er zat wat geluk bij en een beetje mazzel, een beetje raar. Alleen Knecht die haalt zilver waarvan we dan nog gouden hadden gehoopt. Dit was echt eigen kracht, hele mooie ritten, echte races dicteren... en gewoon een gouden plak halen. Dit, hier, hier was niks op aan te merken. Nee, Niels, kan je dan zeggen dat uh, de Short Track Sport dit echt nodig had? Voel je dat zo? Ja, toch ook wel een beetje als bewijs dat men ja, zo, op de goede ja. weg is, weet je wel. Kijk, ja. er wordt al jaren geïnvesteerd en het gaat elk jaar weer beter. Een wereldkampioen relay bij de heren, bij de dames, individueel. Um, en dan als je dan op de Spelen bent en een toernooi begint gewoon niet helemaal gelukkig... dan denk je van, nou, oh, het zal toch niet dat het dan op de Spelen ineens allemaal tegen zit weet je wel. Met die rare wissels op de relay en zo. En dan, euh, dan is het gewoon mooi als het bij andere ritten waar je het niet verwacht... ineens wel weer je kant op komt. Nou, en het mooie vond ik dan ook... Suzanne Schulting zelf verwachtte het ook totaal niet. En zij to is ook helemaal <laughs> verbaasd. Maar echt oprecht, weet je. Dat vind ik dan zo prachtig. Ze zei wel vandaag dus dat het in de lucht hing. Maar ja, wat houdt dat nou in? Dat kan je ook uh, elke dag roepen. Um, maar zij heeft ook nog nooit een duizend meter, ook uh, een wereldbeker gewonnen. Dus dit was ook heel, heel bijzonder. Omdat zij altijd wel, ja, wel een keer podium haalden. Maar dan werd ze tweede of derde. En nu wint ze gewoon. En nu rijdt ze ook op een manier met, met ballen. En uh... Ja, waar ook gewoon tactisch elke keus gewoon netjes is en wel overwogen lijkt het wel. Een hele andere Suzanne. Dus ik denk dat dit ook een hele grote vooruitgang in haar rijden voor de komende jaren gaat ja, en betekenen. Het is ook, uh, Sebastian Timman zei dat ook in het commentaar. Het is penalty, penalty, penalty, penalty, vijfde plaats. Penalty, penalty, penalty, <laughs> zevende plaats. Penalty, penalty. Dat, dat is ongeveer het seizoen. Van Suzanne Schulting. Nee, en, dat, en dat klopt ook zeker. En het is natuurlijk ook wat we... Nou, wat ook deze week het thema is. is stuiterbal Schulting. Stuiter door het toernooi. Dus met penalties en rare dingen. Maar vandaag was ze een vrouw. Het was geen meisje Schulting. Dit was een mevrouw die eventjes de races dicteerde. En gewoon alles uit het boekje deed. En wat een grappige anekdote is. Zij heeft al meerdere keren gezegd. Ik wil ooit... Een Olympische finale rijden zoals Shinky. Alleen Shinky Knecht dat kan. Vijf ronden voor tijd op kop. En iedereen naar huis reden, rijden. Het is Shinky overigens al nooit gelukt. <lacht> maar haar wel. Dat vind ik zo mooi. En het is ook, dat heeft ze ook besproken met van uh, Riding. Dat is de manager Short -Trek, Die is hier voor de BBC uh, uh, ook als commentator. Daar hebben ze voor de, voor de, tijdens de warming up. Dus voor de races hebben ze gesproken. Waar ze met elkaar het hele jaar al het grapje hebben. Suzanne. Vijf ronden voor tijd op kop. En dat is doodeng voor een shorttrekker Een duizend meter is 9 ronden. Dus je pakt dan meer dan de helft voor je rekening. Je rijdt vol in de wind. Je benen doen pijn. Je moet goede lijnen rijden. Je gaat helemaal stuk. En waarop Wilf zei. Maar de mensen achter je gaan ook dood. En die moeten ja. jou dan nog maar voorbij. Nou, en dat was vandaag ook zo. Alleen ze ging niet dood trouwens. Nou, het nee Zeer, dat was het. zeer het. geslaagde shorttrack campagne voor de Nederlandse ploeg. Met grote dank natuurlijk aan coach Jeroen Otter. Het is olympisch goud. Hoe groot is bij jou de blijdschap? Ja, top. Ja. Daar, is geen, daar is geen overtreffende trap van, hè? Nee. Ja, heerlijk gewoon natuurlijk om, om na een, uh, een toernooi als, als dit uh, ja, eigenlijk voor, voor het programma gewoon elke dag uh, medailles uh, binnen te slepen. En ook nog met Jurien op de, op de lange baan, een, een duizend meter... in een uh, nou echt een waanzinnig harde tijd, snelle tijd. Ja, uh, wat willen we nog meer? Uh, mooie successen meteen al van, van Shinky uh, Zijn 1500 voor de mensen thuis vallen misschien, uh, misschien wat tegen. Voor hemzelf, misschien ook wat. Maar, uh, voor jou? Ja, het, weet je, het, de statistieken zeggen dat gewoon... je moet echt uh, heel goed zijn op drie afstanden. Wil je, wil je er eentje echt op het podium binnenslepen? Er is gewoon te veel concurrentie. En er zijn maar een aantal dingen die je echt in de hand hebt. En een aantal dingen, ja, dan moet je toch overgeven aan, uh, aan de omgeving. En ja, en als ik dan vandaag zie zo'n zo 500 hoe er gereden wordt... Dat, dat, zeker een aantal van die ritten die zouden op Schinkies een uh, konto geschreven zijn. Hè, van dat, dat hoge snelheid passeren. Ja, start je dan op een vierde plek en je maakt net een... Uh, een verkeerde in de heat, dan lig je er snel uit. Maar Daan uh, merk je gewoon dat die startsnelheid tekort komt. Ligt hij een halve seconde achter. En dat blijft de hele tijd een halve seconde. En uh, dat betekent dat zijn topsnelheid wel goed is. Alleen zijn startsnelheid is, uh, is ondermaat. Onder Aan Jara denk ik ook een, een, een hele goede halve finale gereden. De, deed wat erin zat. Uh, snelheid lag hoog. Uh, ik dacht nog eventjes, het zal toch niet waar zijn... dat die twee meiden doorstromen. Maar, uh, of een kwartfinale was het hoor. En uh, ja... Uh, niet, maar die heeft natuurlijk ook allemaal heel prachtig toernooi achter de rug. Suzanne bedankt er, net echt iedereen, het team, maar ook jou vooral. Uh, wat, wat hebben jullie nou de laatste dagen gedaan om haar zo hier aan de start te laten verschijnen en dit doen? Nou, nou de, eers, de eerste week toen, toen we hier waren dan was het echt een stuiterbal. Hè. Dat ging van links naar rechts en uh, de, nou ja, bijna van genieten van alles. Hè. Ze krijgt heel veel impulsen, heel veel uh, stimuli en daar kan ze nog moeilijk mee omgaan. en Op een gegeven moment hebben we daar toch even een, uh, een streep onder gezet.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 Zeven, geloof ik. Uh, met uh, coach John Monroe. Maar pas op het moment toen Jeroen er in 2010-11 uh, bij kwam. Toen ging pas echt het niveau heel hard omhoog. Dus hij is wel de aanstichter. Ja, hij heeft het goede programma gebouwd. Hij heeft die rijders uh, acht jaar on onder zijn hoede gehad. En, en daarvan is het niveau gewoon heel erg omhoog gegaan. Dus uh, ik denk dat... Uh, ja, meestal uh, moet je als schaatser toch kiezen voor de coach. Ja. Dat zie je op de lange baan ook. En de resultaten komen voor een heel groot deel door hem. Alle credits dus voor uh, Jeroen Otter. En zij heeft het steeds ook steeds over het team. Dat het team zo ontzettend belangrijk is. Ze wordt ook emotioneel als ze daarover heeft. Ja, en dan heel even opnieuw door te. Otter is echt de architect van ja. dit succes. Dat, dat durf ik hier wel te zeggen. Maar dat doet hij wel op een manier. door heel het team erbij te betrekken. Relay staat voorop. Dat is eigenlijk ook vooral bij de mannen, maar ook bij de dames het Koningsnummer. Dat is de basis van. Uh, nou ja, van waaruit zij de alle afstanden verder uh, oppakken, zeg maar. Ja. Dus het is ook zo dat het team heel belangrijk is voor, voor dit succes van Schulting. Dus ik begrijp wel heel goed ja, dat ze haar teamgenoten en ook heel de staf en, uh, uh, want naast Otter is natuurlijk nog een heel begeleidingsteam omheen, dat ze die allemaal bedankt. Want short kan je namelijk niet in je eentje trainen. Daar is het te zwaar voor. Je hebt je teamgenoten nodig. En daarom is ook daarom Bredener is ook alles vanuit de relay. Ja, de filosofie van Otto om daarop toe te voegen is ook een beetje... je moet zoveel mogelijk rondjes op een hoog, zo, zo hoog mogelijke snelheid trainen. En zorg jij dat je gewoon een hele grote ploeg hebt met heel veel snelle rijders... dan kan je een hardere duw krijgen, dan kan je meer rondjes achter iemand anders zitten... hoef je niet alles op kop te doen... en kan je dus je coördinatie op die topsnelheid beter trainen. Want dat is wat, uh, wat de finesse van short track, uh, is. Ja, nog één ding wil jij nou, zeggen. Is wel, nou, om toe te voegen op hoe bijzonder het, in ieder geval hoe belangrijk het jullie team ook is. Je doet een soort relay, hè? want je ja. voegen steeds iets toe aan elkaar. Maar ja, dat is ja we doen prachtige een prachtige relay dit. Ja. Ja. Ja. Goed, we zijn alleen keer. met z'n tweeën. Het is al heel ver zo met z'n tweeën ja. 45 ronden. Nee, Zeker wat, wat wel interessant is, als je kijkt in de historie van het uh, short schaatsen... zijn er maar één of twee rijders die een plak hebben gehaald... die niet met een relay team hier waren. Dat is in ieder geval Radanova geweest, uh, de Bulgaars. En misschien dat ik, dat ik er nog eentje mis. Maar dat laat ook zien hoe belangrijk die relay is. Je hebt je relay team hier nodig om je goed voor te kunnen bereiden. Dank jullie wel. Niels Kerstelt, steeds juffermans. NPO uh, Radio 1. 1.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 En kledingbedrijf Soetsupply heeft sinds gisteren... zo'n 15.000 volgers verloren op sociale media. Volgens het bedrijf is de aanleiding de nieuwe reclamecampagne. Die heeft een homo-erotisch karakter. En dat kan volgens het bedrijf niet iedereen waarderen. AMB ah, Verkeersinformatie met flinke vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam staat 10 kilometer. De weg is weer vrij na een ongeluk, maar de vertraging is nog wel drie kwartier. Ook een ongeluk op de A59 van Os naar Sirixzee. Tussen Knoppenpaalgraven en Os staat 2 kilometer. De vertraging is hier 10 minuten. Radio Olympia. Met Patrick Lo en Dionne de Gaaf. Ja, we hoorden het net ook al in het journaal bij Jan van der Putten. De nieuwe campagne van kledingbedrijf Suit Supply doet nogal wat stof opwaaien. De campagne heeft een homo-thema en op een van de foto's staan twee zoenende mannen. Sinds de foto op Instagram is gepubliceerd, hebben duizenden mensen het bedrijf ontvolgd. Fokker de Jong, oprichter van Suit Supply, goedemiddag. Meneer de Jong, goedemiddag. Hallo? Ja, goedemiddag. Uh, u staat een beetje in de ben wind, met heb staan. ik het idee. Ja. Uh, u krijgt uh, veel boze reacties, uh, hebben wij begrepen. Uh, ja, sinds we, sinds we deze campagne hebben gepost gisteren. Ik denk dat we ondertussen nou, in, in, in, in, door, door, uh, door, door de wereld heen zo'n zo zo 15.000 mensen het, uh, het een, een, een, een minder goed idee vonden. Zeg maar. Ja, en, en een minder goed idee. Wat, wat, wat, wat, wat zeggen ze dan? Kan u een paar voorbeelden noemen wat, voor, wat de reacties zijn? Nou, uh, nou, wij zijn er eerlijk gezegd. Kijk, wij weten natuurlijk dat, dat als je dit soort uh, thema's kiest, en het gaat... ...modecampagnes gaan over het algemeen vaak tussen, over aantrekkingskracht tussen mensen. Dat is ook een belangrijk thema in mode überhaupt. En, uh, en, en gek genoeg uh, is het iets wat we in onze hele samenleving overal zien... ...en vrij geaccepteerd is. Maar het is niet, zo het is niet iets wat over het algemeen in, in mainstream uh, reclame wordt, uh, wordt, wordt getoond. Dus we vonden het daarom ook wel een goed idee om dat een keer te doen... En, uh, en ook leuk en ook positief. Uh, en we hadden best verwacht dat dat in landen die daar nou ja, wat minder aan gewend zijn. Uh, dus, dus als je nou, uh, nou ja, zeg, uh, in richting het oosten... Uh, dat daar heftige reacties op zouden komen. Maar ik moet je zeggen dat sinds vanaf het moment dat we dat gepost hebben... Uh, waar, waar iedereen wakker werd, uh, van uh, elke keer als dat ergens negen uur werd... het aantal ontvolgers vrij, uh, vrij constant... Was. Dus, dus het verbaasde ons dat het zo wijdverbreid was eigenlijk nog steeds. Ja, maar toch zijn de reacties best pittig, sommigen. Er wordt bijvoorbeeld gezegd, dit is satanisch en onacceptabel. Of iemand anders zegt, waarom benader ik jullie homoseksualiteit? Ik vind het niet fijn om mannen te zien zoenen, dat is vies. Dat zegt dan een Duitser die in, in Nederland woont. Iemand uit Litouwen ja. zegt, van, uh, uh, ik koop voor niks meer van jullie. Uh, dat moet toch ook bij u uh, uh, pijn doen? Nou, ik moet je zeggen, we zijn wel iets gewend, maar dit was wel, hoor, ja, is best wel heftig. En, en ook wel van klanten die, ja, ons brieven schrijven, bellen en al jaren klant zijn en ook, ook echt wel uh, veel, uh, nou ja, wel veel bij je besteden. Die echt allemaal aangeven van, ja, we komen niet meer en, uh, en, en, en maar we proberen wel het gesprek aan te gaan met die mensen. En zeggen, nou, uh, uh, Waarom en, en, en uh, uh, waar, waarom reageer je hier zo, zo, zo fel op? Want, maar uh, ja, het is, uh, er, zijn, er zijn heel veel, heel veel mensen die, uh, ja, die hier heel. aanstoot aan nemen, zeg maar. Is het ook een reden om de campagne te gaan aan te gaan passen, meneer Fokker de Jong, de oprichter van Soed Supply? Dat is jou. Dat is jammer dat hij is weggevallen. Want ik wilde natuurlijk ook nog even vragen dat er veel ja, negatieve reacties waren. Maar ik neem toch aan dat er ook mensen zijn die het wel goed vinden... dat er op een campagne uh, uh, zo twee zoenende uh, mannen staan. Maar goed, uh, Fokker de Jong, uh, we, gaan, uh, we gaan het niet weten. Nee. Uh, inmiddels is een Olympisch atleet aangeschoven. Gaan we straks mee praten. Fring Fringpong is hier. Uh, dat vinden wij een hele eer. Hij heeft zijn Olympisch debuut gemaakt bij het skeleton... Straks meer, maar eerst naar Shawnee Davis, een schaatslegende. Maar uh, op deze Spelen loopt het nog niet lekker, net als vier jaar geleden eigenlijk. Op de 1500 meter werd Shawnee Davis vorige week negentiende. Davis is 35 jaar oud en dus zou de 1000 meter van morgen zomaar zijn laatste race op de Spelen kunnen zijn. Een bijdrage van Steven Dalebout. At the Olympics, what's there not to be have fun at the Olympics about? Ook op zijn vijfde Olympische Spelen vermaakt Shawnee Davis zich in ieder geval prima. This the opportunity to be able to skate at is a fun process. Being around some of my family and friends and being around teammates En just being a part of the Olympic experience is fun. And that means it's fun. Davis is een ervaren rot. Hij heeft het allemaal al meegemaakt. Het eeuwige Olympische wachten op die ene race breekt hem niet op. Some some athletes uh, sometimes say it's it's also a little bit boring to have having to wait all day and doing your training and rest and that's that's about it apart from the races. It can be, but uh you gotta know how to fill your time uh in the best ways possible. So you're not doing too much, but you're not doing enough to take away from your races and your performances. Het wachten gaat hem goed af, maar verder loopt deze speler spaak voor Johnny Davis. Het begon al bij de openingsceremonie, toen Davis niet werd verkozen tot vlaggedrager... Twitterde hij boos dat die beslissing tot stand was gekomen door een muntje op te gooien. Then speedskater Shaunie Davis took to Twitter to express his disapproval that a tie in the voting between him and Hamlin was broken by a coin flip. Een storm stak op binnen de Amerikaanse Olympische ploeg, maar die zegt Davis is inmiddels gaan liggen. Well, for the most part, people tend to kind of Move on. So I haven't heard anything from it since the beginning of the Olympics, but it is also not my focus anymore. I've kind of just let it go and I moved on. De 1500 meter die volgde, verliep teleurstellend. Davis werd 19e. Barks kan nu heerlijk naar Sony Davis toe rijden. Davis is gezien. Bar Sphinx uitherend Herend. How do you look back on your 150? Het was een oké okay race. Ik mean, I was blij dat ik out kwam en ik probeerde hard. Ik had like, like, it. But Ik ging voor het. Maar. Ik heb gewoon niet de kracht die ik nodig heb... om te zijn in die race. Op de 1500 heeft Davis op dit moment niet zo heel veel te zoeken. Zo zegt hij zelf. Maar op de 1000 is dat anders. Dat is het plan. I'm doing the best I can day-to-day -to, -day to make sure that I'm ready for the thousand. And, uh, you know, I have ups and downs in terms of, like, how I feel. Some days are really good. Some days are just kind of so-so. But uh, from all the experience that I've had, um, that's comes with the... It's part of the game. You just gotta manage yourself and make sure that... Als je tussen de regels doorluistert, hoor je Davis zeggen dat hij zichzelf probeert op te richten. Het gaat niet elke dag even lekker, maar Davis heeft ervaring. En hij wil die op de duizend meter gebruiken om het beste uit zichzelf te halen. So I'm hoping that I can just go out there and have a great opener. En dan twee really solid laps, En wat dat puts me at will. Het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn voor een rol in de podiumceremonie. Maar Johnny Davis zal zich niet vervelen. De laatste dagen in Pyeongchang kan hij nog gebruiken voor zijn andere twee Olympische hobby's: het rondrijden op een elektrische scooter en het ruilen van Olympische pins. Um, I've been trading a lot of pins. So I've been getting to know a lot of the volunteers and people around the village that like to trade and collect pins and I have an electric scooter, and when I have time, I go exploring. So <laughs> those are my things that keep me busy. Where are you going on your scooter? Well, um, just around Gangnam. There's not really much to do. I don't think the battery life of my scooter lives that long for me to explore deeper into the territories I would the way I would like to, but uh, it saves me a lot from walking around. But uh, I just go to the coffee shops and just sit around, and I look at, watch people, and then I uh, trade the pins. Mooi, hè? Legende. Shawnee Davis, morgen de duizend meter. Hij rijdt in de veertiende rit tegen de Japaner Oda. Kjeld Nuis rijdt in de laatste rit tegen de Finn Mika Pautela. De voorlaatste rit komt Kai voorbij in actie. Hij is gekoppeld aan de Canadees Vincent Detre En Koen Verwij verschijnt in de 16e rit van de 18e rit aan de start. En hij moet het opnemen tegen Harvard Lorensen. De Noor die uh, een Olympisch, in een Olympisch record het goud veroverde op de 500 meter. Die duizend meter morgen, dat oh. wordt nog een wedstrijdje hoor. Goeiemiddag zeg. Hier op de Oval. Oh, Maar we kunnen ook zeggen, oh, want hij zit gewoon naast me. Hij zit gewoon naast me, de bekendste Ganees ter wereld. Aquasi nogmaals welkom. Dank je wel. Je hebt je Olympisch debuut gemaakt hier in Pyeongchang. En dat begon tijdens de uh, openingsceremonie met het dragen van de vlag. Ghana, Dat is trouwens ook een land met een verhaal. Want uh, bij Ghana is de vlaggedrager Aquasi Frimpong. Hij is ook de enige atleet. Uh, het is een uh, man die op achtjarige leeftijd van Ghana naar Amsterdam verhuisde. Woonde in zuid uh, Amsterdam-Zuidoost. En hij is dus een skeletonner. Iets dat we kennen. Omdat Kimberly Bos, hey, die Nederlandse vrouw... dat skeleton in Nederland ineens uh, in de huiskamers heeft gebracht. Ja. En hij straalt als uh, Amsterdamse ja. Ganees. Terwijl we nu Nigeria krijgen. Ja, je stal de show daar, man. <laughs> Ja, weet ik niet. Het zijn zoveel prachtige landen. En uh, Nigeria kwam uh, na ons met een hele mooie outfit. En echt heel cultureel. Ja, jij en daar Nederland die, daarna. Hoe jij met die vlag daar bezig was, man. Ja, ik probeer het niet in mijn gezicht te waaien. Maar dat is heel moeilijk. <laughs> ik, ik heb gemerkt uh, dat de mensen die vaak bij de spelers zijn geweest... echt een trucje hebben hoe je die vlag moet uh, zwaaien. Het is, een, uh, het is een werk, hoor. Maar je ging toch de hele wereld over, man? Ja, dat was best wel stoer. En, en ja, nogmaals, hoeveel mensen hebben de gelegenheid gekregen... om uh, ja, vlaggedrag te zijn voor hun land... op de mooiste evenement van de hele wereld wereld. En ja, de wedstrijd is leuk, maar dat je een vlag mag gaan dragen van je land en dat iedereen mag meekijken en dat, ja, dat je land zo trots is en mensen die je hebben gevochten voor zo'n vlag, dat is gewoon een eer. Maar hoe heb je dat beleefd dan? Ja, gaven heel veel tweets natuurlijk, maar voor mezelf was, ja, uiteindelijk toen ik er stond met die vlag, toen, uh, toen voelde ik echt dat alles waard was van wat ik heb meegemaakt al die afgelopen jaren. Al de ellende, al de moeilijkheden, um, dat het toch echt wel waard was. Daar ja. waren de Spelen eigenlijk al geslaagd? Op ja, de opening? Een beetje wel, ja. Een beetje. Ik bedoel natuurlijk weer uh, meedoen met de top van de wereld. Uh, maar ja, dat is moeilijk binnen anderhalf jaar. Maar ik kwam hier met een andere reden. En de reden was um, ja, mijn Olympische droom waar te maken. Daar heb ik heel veel voor, voor moeten vechten. Uh, ik heb het twee keer uh, niet, uh, was, twee keer was het niet gelukt. En uh, ik wil de barrière breken, geschiedenis schrijven van mijn land en de ervaring opdoen voor 2022. Dat is gelukt. Ja, ja. en hoe, hoe is dat moment beleefd in, in Ghana dat jij daar opliep met die vlag? Nou, ik heb, uh, ik heb heel veel mooie nogmaals tweets gekregen, uh, berichten op Facebook. Um, heel veel uh, journalisten hebben ja, onderzoek gedaan naar de sportskeleton, wat, wat ze nog niet kenden. Dus dat heeft ze wel bezig gehouden. Uh, maar er zijn ook wel berichten geweest waarbij mensen uh, niet keken, natuurlijk liever naar voetbal. Dus het is, uh, maar ik denk wel dat de meeste mensen hebben gekeken dat er heel veel jongeren voornamelijk geïnspireerd zijn geraakt. Ik heb berichten die zeggen van ik wil gewoon meedoen met de sportskeleton, uh, hoe doe ik dat? En dat, daar gaat het om ja, Maar iedereen wist je te vinden. Echt de grootste televisiestations wisten uh, wie Aquasi was. En weten dat nog steeds. Kon je eigenlijk nog wel focussen op je sport? Nee, kijk, um, we hebben in ons ja, kleine kampje... Ja. <laughs> kleine Ghana House, <laughs> ja. hebben we gewoon afspraken gemaakt. Um, het verhaal moest naar buiten. Ik bedoel, daarvoor waren we ook hier om mensen te inspireren. Ja. Um, maar we hebben ook gewoon de keuze gemaakt... Um, uh, na nou ongeveer een week binnen, uh, binnen de wedstrijden van... Hey, we gaan nu uh, uh, pressconferences doen, niet meer één op één. En daarna gaan we, gaan we weer gewoon één op één. Dus we hebben wel de focus gehouden. Ik heb uh, het allerbeste uit mezelf kunnen halen. Derde, tweede, twee runs was niet zo geweldig, derde run was beter. Dus de focus die was er wel. Uh, vergeet niet, in Nederland ben ik vijf, uh, ja, zeven jaar gevolgd... met een, uh, een, een documentaire van het konijn. Dus ik, ik ben het best wel gewend. Heel veel mensen denken als je kamer om je heen is dat het heel veel... Ja, stress brengt. Ik, bedoel, Jij kent ik dat al. Ik, nou, ik zie het wel, maar ja, ik, ik, ik, de focus die was er wel hoor. Ja. En je zegt dat het verhaal moest naar buiten. Kan je dat verhaal nog één keer voor ons uh, over het voetlicht brengen. Absoluut. Ik ben in Ghana geboren natuurlijk. Veel warmer dan, uh, dan het hier is in Pyongyang. <laughs> en uh, ja, in Ghana vond mijn moeder dat, uh, dat een, een beter bestaan van ons nodig was. En voor, Dus voor economie, economische redenen is zij verhuisd naar Ghana. Uh, toen was ik nog drie jaar. Zij heeft uh, beloofd dat ze terugkomt nadat ze werk heeft gevonden... een huis enzovoorts. Nou, dat is gelukt in 1995, is ze teruggekomen. We zijn gereisd, uh, ingereisd naar Nederland. En uh, in Nederland dacht ik van ja dream come true, daar gaat het allemaal gebeuren. En ja, dat was het omgekeerde natuurlijk. 13 jaar lang leefde ik toch wel in een soort van isoleercel... Uh, illegaal immigrant. Uh, ik heb wel heel veel hulp gekregen van Job Cohen, um, Jan uh, Cruijff... Erika Terpstra um, Ze uh, hebben ja, voor mij ook gevochten. En ik heb toen uh, geprobeerd mee te doen op topniveau met atletiek. Dat was best wel moeilijk, omdat ik niet kon reizen... en ja, mijn talenten kon laten zien... Um, ondanks alles ben ik toch, uh, heb ik een scholarship gehad. Via de schoonzoon van uh, Johan Cruijff tot Bean. Die, uh, die heeft mij geholpen om Amerikaanse scholen aan te schrijven. Omdat ik in Nederland ja, mijn sport niet kon beoefenen op hoog niveau. Dus uh, naar Amerika gegaan. Uh, 2012 kom ik heel dichtbij uh, bij de Spelen. 2012 voor het Nederlands team. 100 meter ploeg. Met Shreni, Martina, Troy Douglas enzovoort. Echt een eer om mee deze jongens mee te mogen doen. Um, niet gelukt vanwege paceblessure. Nou, natuurlijk 30 minuten later werd ik gevraagd. Door de voormalige Nederlandse bondcoach en Ivo de Bruijn, um, Nederlandse uh, uh, ja, piloot voor Bob Van hey, wat vind je Bob ja. Omdat no, je zo exclusief ja. bent. Ja. Precies, nou gelukkig, ja. jij begrijpt het. Ja. De meeste mensen niet, die denken dat het heel raar is. Maar dat is, uh, dat is heel normaal. De eerste 50 meter is het belangrijk dat de mensen die sterk zijn, die kunnen duwen. Um, ik heb toen erover nagedacht, ja, meegedaan. Uh, we hebben alleen maar één slay die kwalificeerde: Edwin van Kalker, niet Ivo. Uh, dus ik werd tweede reserve. Uh, ook prima, maar op dat moment um, gingen mijn schouders toch naar beneden. Het was een hele moeilijk moment om te kunnen opstaan. En, en, ja, je hebt zoveel uh, tijd geïnvesteerd... Uh, ondanks 13 jaar illegaal zijn en blessures enzovoort... in je Olympische droom, uh, financiën um, enzovoort, risico's genomen. Het is niet gelukt, dat was een hele moeilijk moment voor mij. Toen twee jaar niks gedaan met topsport... Ik ben toen stofzuigers gaan verkopen in Amerika. Heel goed. Daar had ik wel succes, succes met ja. een Gold Digger Award. Het ja. heeft niks te maken met Kanye West. Maar als je 30 stofzuigers die uh, ongeveer 2500 per stuk zijn... als je 30 kan verkopen binnen 18 dagen, dan, ja, dan ben je een beetje zo'n hero. Nou, dat is toen wel gelukt. Maar uh, iets knagde aan mij. Ik wilde toch zo graag naar de spelen. En waarom, waarom had je die drang zo om, om op de spelen te komen? 17de, Waar komt dat vandaan? Ja, op mijn 17e woon ik mijn eerste medaille. Um, tenminste op, op, met atletiek. 200 meter met, uh, in Nederland. Uh, Gescaald door Sammy Monsels. Uh, een, een prachtige coach die ik had toen in de tijd. En die geloofde in mij dat ik ooit op de Spelen kon staan. En omdat hij mij geloofde, geloofde ik mezelf. Dat het begon een jongensdroom te worden. Het, het, het, ja, het mooiste evenement ter wereld. Daar weer gewoon ja. de best. En sky's the limit. Dus die droom die hield ik gewoon vast. Toen heb ik gekozen voor Skeleton. Toen heb ik gekozen voor Skeleton. Ja, misschien rodelen was beter geweest. Nee, grapje. <laughs> nee, ik heb gekozen voor Skeleton. Uh, nogmaals, omdat dezelfde coach, Nicola Minicello... mij twee jaar later uh, belde toen ik in Utah woonde. En een stofzegner van Koop was van... wat denk je van Skeleton? van kom op man. Ik bedoel, ik heb het twee keer al niet gehaald. Was dat je eerste reactie? Ja, kom op man. Ja, nee, echt. Ik heb dat ja. twee keer niet gehaald. Wat denk je wel? Ik bedoel, daar worden straks grappen over gemaakt. Dat is best wel moeilijk voor mij. Ik bedoel, ik moet iets gaan doen uh, ja, dat ik nog nooit heb gedaan. En nu ben ik niet alleen maar een persoon die het moet duwen. die moet ik ook gewoon leren besturen. Het is gewoon ja. heel anders dan alleen bobsleigh duwen. Uh, mevrouw uh, zei toen in juli 2015... Uh, ik wil niet dat je 99 jaar bent... en nog zo zeurt over je Olympische droom. Ga het <laughs> dus, alsjeblieft ja, doen. Precies, laat hem maar ervoor gaan. Maar het is, het is een, een prachtig verhaal. Het is ook een, een ongelooflijk verhaal... Met, met, met de ups en de downs... en vooral het doorzettingsvermogen. Um, wat wil je uh, als inspirerende boodschap... Uh, over het voetlicht brengen? Nou, ik denk toch wel dat jij hebt een droom. Ik heb, we hebben allemaal een droom. En um, heel vaak genoeg komen, zijn er dingen die gewoon gebeuren in het leven. Um, soms lukt het gewoon niet. En, en soms is het gewoon heel moeilijk. Maar diep in je weet je gewoon dat er toch wel dat stukje is van... Ja, die droom kan ik toch nog wel waarmaken. maken. En, en daar moet je naar op zoek gaan. Je moet echt gewoon diep kijken naar, uh, naar dat, dat kleine beetje in je hart of ja, waar dan ook in je lichaam waarbij je zegt van het, het kan toch nog wel. Ja, maar er zijn genoeg mensen die met een tegenslag gewoon al snel in een hoekje gaan zitten. W wat is er bij jou dat jij juist niet in die hoek gaat zitten maar gewoon weer voorwaarts gaat? Ik denk het verschil tussen mij en anderen is uh, resilient. Weet je, dat, dat gewoon dat doorzetten, um, ook dat stukje van how bad do you want it? Want vaak genoeg zeggen mensen, ik heb een droom, ik wil het graag maar hoe graag wil je het? Wat, zou, wat, wat heb je ervoor over? Welke risico's weer nemen. En dat is toch wel het verschil tussen uh, ja, mezelf en misschien andere mensen ook. Maar je neemt nogal wat risico door skeleton te gaan doen. <laughs> nee, mijn moeder die dacht ook dat het heel raar was. Um, nee, absoluut. Um, maar ik vond het best wel gaaf. de eerste keer was hartstikke eng. Ik bedoel, absoluut. Ik bedoel, uh, mijn gezicht wel een paar keer gesneden, enkel, uh, wel een paar keer echt keihard tegen de muur met 145 km per uur. Um, ik moest er wel over nadenken of ik het nog echt wilde. Um, maar je wordt alleen maar beter. Het is net als fietsen. Het is vallen en opstaan en gewoon doorgaan. En ik vond het wel mooi. Dus ik geld waarom. Het was individueel. Een beetje net als atletiek. Um, jij kiest ervoor om links, rechts of, of recht door te gaan. Je hebt je eigen droom in handen. Je hebt je eigen leven in handen. Je bent één met het ijs. Op dat moment is het just you and the ice. En and niks anders. En and de focus is daar. En die adrenaline rush, dat is gewoon gaaf. Ik moet jullie echt een keer meenemen. Op die slee. Op die slee. Ja, met de hartelijke groeten. Nou, dat, uh, nee, dat, uh, ja, ik denk dat je het wel... Je hebt ook wel een mooie figuur. Ik je een, ja, je hebt een mooie maandak. Ik wil graag. Nou, dat, ik wil graag. iemand die boven. zegt dat ik een mooie figuur heb. <lacht> <lacht> ja, is, hij, kan, hij kan alles verkopen. Hè. Hij verkoopt heel goed stof, Maar hij kan zelfs mijn lichaam goed verkopen. <lacht> um, um, maar het is wel... Uh, wat ik wel echt uh, uh, knap vind... is dat jij heel goed beseft... oké okay, wat ik heb meegemaakt is uniek... en het, uh, het is je gelukt... en jouw droom rijkt nog verder. Maar dat je ook... Jouw verhaal zo goed wil verkopen? Nou, ik denk dat het belangrijk is voornamelijk voor, uh, voor mensen in mijn land zoals Ghana. En, en, en na de spelen heb ik gewoon gemerkt dat, uh, dat het niet alleen voor Ghana belangrijk is, maar voor nou, iedereen die meeluistert en meekijkt. Um, mensen hebben voorbeelden nodig. En die had ik ook nodig. En in het leven is dat gewoon heel belangrijk. Rolmodellen zijn heel belangrijk. En als ik gewoon blijf zitten en dan niks mee ga doen, uh, ja, dan is het behalen van de Olympische Spelen helemaal niks waard voor mij. Want nu kan ik iets doen voor mensen die dat gewoon echt nodig hebben. Ik kan, als ik niet meer leef, of wat dan ook, dan leest iemand uit Ghana... van hé, hey, deze jongen is toch door blijven gaan. Ik kan het ook. En, de, en rolmodels zijn gewoon heel nodig. Voornamelijk nu met, met heel veel negatieve dingen in de wereld enzovoort. We need role models. Absoluut. En waar je ook een goed rolmodel in kan zijn, is in het grote genieten. Hè? <laughs> ja. ja, je moet wel. Ik bedoel, als je op, maar op, jij op, ja. maakt echt van de Olympische Spelen het grootste feest dat er is, hè? Nou, ik weet ik niet. Ik bedoel, um, ik, ik ben gewoon mezelf. Ja, ik ben gewoon mezelf. En, um, en dat, ja, je moet teruggeven aan de mensen. Ik bedoel, als je ziet hoe die Koreanen voor je juichen... denk je wel dat je een gouden plak hebt gewonnen. <laughs> en, dus, dus nou, ook al kwam ik laatst of dertigste. So be it, weet je? Gewoon doorgaan. Maar je, jou, jouw doel is 2022, ja. hè? Daar moet het... Gaan gebeuren? Wat moet daar gaan gebeuren? Nou, ik ben uh, bezig om uh, nou, in ieder geval een traject te plannen richting 4 jaar met de juiste uh, uh, um, ja, sponsoren, met de juiste coaches, alles eromheen. Ik bedoel, kijk maar naar, ja, naar het mooie Nederlands team, wat ze om zich heen hebben. Coaches, resources hebben alles wat ze nodig hebben om met alle hoogste. Te, te halen. Behalve natuurlijk dat ze ook gewoon discipline hebben enzovoort. Nou, dat wil ik ook. En uh, ik denk wel dat ik het heb uh, uh, om, om goud te pakken of in ieder geval medaille te pakken. Um, daar geloof ik in. En um, ik hoop dat ik de juiste mensen om me heen kan verzamelen. Want dat is ook belangrijk natuurlijk. Om, ja. om, om, om dat te kunnen verwezenlijken. Dat het niet alleen maar is dat de Afrikaan die opdaagt bij de Spelen. Dat wil ik nooit zijn. En dat wil ik niet zijn. Um, ik kon ook ervoor kiezen om thuis te zitten. Ik wist ook dat ik geen medaille ging pakken bij 2018. Ik wilde geen, het was geen illusie. Um, ik was heel realistisch. Dat ik, ik kom hier voor de ervaring. Ik kom hier om barrières te breken. En ik kom hier om geschiedenis te schrijven voor mijn land en mensen te motiveren. Dat is allemaal gelukt. Uh, maar knaagt het ook niet ergst aan je van dat, dat, dat je runs niet helemaal perfect waren? Die skeleton runs? Nee, kijk. Um, natuurlijk, niemand wil laatste zijn. En geen enkel topsporter wil het beste uit jezelf halen. Ik heb wel eens een gouden plek. Ik heb heel veel Westen wel eens gewonnen. Dus ik weet hoe, hoe het voelt om gewoon de beste te zijn. En het en, en, en beste uit jezelf te halen. Nou, dit is mijn best op dit moment. Anderhalf jaar bezig. Dat zijn mensen die gewoon zes jaar bezig zijn. Twaalf jaar, acht jaar met de sport. Nou... Daar wil men liever niet over praten, want men heeft het liever over... wie heeft goud op pak en wie is lastig geworden. Maar ik kijk gewoon terug naar wat ik heb kunnen bereiken binnen anderhalf jaar. Ik ben gewoon trots op mezelf en ik ga gewoon door. En 2022, nou, hoop ik jullie weer te zien met een gouden plak... of in ieder geval op de podium en dan uh, gaan we lekker weer een interviewtje doen. Man, ik ben ook onwaarschijnlijk <laughs> trots op jou. Nee, maar echt serieus. Wat Echt fantastisch, jongen. Echt. Wat, ja. ga, je, wat ga je de komende tijd doen? En heb ja. ik het niet over de komende vier jaar, ja. maar gewoon ja. wat dichterbij... Nee, ik ben heeft nu... Even vakantie? Nee, ja, dat is uh, prioriteit. Mijn vrouw die uh, nogmaals mijn gemoed heeft, heeft mij geholpen, heeft die, ja, die is er voor ons dochtertje. En ze heeft ook wel een beetje rust nodig. Um, ze heeft heel veel uh, sacrifices uh, opgeleverd voor mij. Dus ik wil haar meenemen op vakantietje, ergens met de zon, uh, met, met zand, met water. Uh, dat is het belangrijkste nu. En daarna gaan we verder kijken. Ik hoop... Natuurlijk een goede team om te bouwen. Sponsoren te vinden die mee willen doen. Als het niet lukt, dan gaan we gewoon weer lekker stofzuigers verkopen. Nee, nee, nee. quasi nee. Ja, Frimpel moet Even. gewoon weer naar die Olympische Spelen. En zeker nog een plak pakken. Oh, wat kunnen wij van jou genieten. En ik wil je echt uh, onwaarschijnlijk bedanken voor het inspirerende verhaal. Dat jij hier al twee weken uh, goed verkoopt. Ontzettend goed verkoopt. Dankjewel. Dankjewel. En tot over vier jaar. Absoluut. Yes, <laughs> dit absolutely. was Radio Olympia. En uh, zo meteen... Uh, Radio 1 vandaag met Jutta Hoffman. Ik was wel te gek hier. En Theo Radio 1. Morgenavond van half 8 tot half negen. Mandjaren. Kookboekenschrijver en TV-kok Yvette van Boven over haar laatste serie: Koken met Van Boven.